Het is zes uur, Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. Syrië beschuldigt Israël van een raketaanval op de hoofdstad Damaskus. Volgens de Syrische Staatstelevisie is een militair onderzoekscentrum getroffen. Daar in de buurt staat veel militair materieel... waarmee de opstanderingen tegen president Assad onder vuur worden genomen. De Staatstelevisie zegt dat Israël het moreel van de terroristen... wil verhogen met de aanval.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 BNN, BNN, start! Amen. Het is 5 mei bevrijdingsdag en uh, natuurlijk gaan we ook eventjes daar aandacht aan besteden. Onder andere door een uh, mooie reportage van Daan die uh, zocht chef special op. Een van de ambassadeurs van de Vrijheid vandaag, of, uh, ja, vandaag want dan vliegen ze rond door heel Nederland om daar uh, verschillende optredens te doen. En uh, we spreken zo ook nog even met Sofie, want die is bij de Fakkel Estafette... Van Wageningen onderweg naar Winterswijk om uh, het vrijheidsvuur te verspreiden door heel Nederland. Maar eerst is het tijd uh, voor sport en uh, dan uh, een hele oude sport. Oude Franse mannen met een wandelstok. Dat is eigenlijk het eerste wat er in me opkomt als ik aan de Boel denk. Of beter gezegd, een op zijn Frans. Maar ja, het is op dit moment hipper dan ooit, blijkbaar. Thijs Biersteker die organiseert met zijn vrienden Pop-Up Petangue. Charlie van B&A University die gooit een balletje mee in het Vondelpark. Want wat maakt dit stoffige spel nou ineens zo hip? Oké, hey, Thijs, het tweede potje. Oh, nee. Dit gaan we winnen, toch? Nou, als wij het niet winnen, wie moet het dan wel winnen? Hoe uh, ga je je voorbereiden? Ik, uh, ik probeer altijd twaalf keer te stuiteren. Nou, en dan gooi ik. Oké, okay, succes. En dan gaat ie. Oh, Ja, je ligt wel. Nou, zo, je, ligt, je, ligt, je ligt, Een mooie zonnige dag en jij staat hier metalen ballen te gooien. naar een heel klein balletje, waarom? Wat is er zo leuk aan? Nou, de, de, de kracht van petanque uh, ligt niet zozeer in de pols. Alles, alles is hier aanwezig. En dat, is, dat maakt petanque eigenlijk... Uh, nou, het is een sport. Het is meer een lifestyle. Een een is Sjö de boel nou hip? Okay. Nou, hip. Ik weet, ik weet niet zo goed wat hip is, maar het is wel heel leuk. En het is uh, gezellig, buiten, makkelijk. Je hebt heel veel discussies over hoe je moet gooien. Of nou de beste tactiek is om uh, te het eigenlijk niet echt, echt erg zo. Het er uh, balletje erbij gooien. <laughs> ja. Maar wat is er nou zo leuk aan het spelletje? Wat vind jij er zo leuk aan? Dat je één wordt met de bal. Dat je verplaatst in die bal. Heb je daar tactieken voor om dat uh, te bewerkstelligen? Maar Ik speel meestal cross-court, want beter cross-court dan te ver gespeeld. Uh, en uh, met een boog. Maar het is, ik weet niet of je het gezien hebt, maar het is heel hobbelig gras. Ik speel eigenlijk meestal op uh, parkietengrind. En dit is toch wel een hele andere tak van sport, hoor. Dit is wel uh, wennen. Is dit een beetje onprofessioneel voor jou, zoals je dit ervaart. Nou, het is lastig werken. Ja. ja. En uh, hoe hip is Jeudeboel? Super hip. Het is helemaal terug. Ja. Kijk om je heen, jonge frisse mensen. Je gaat zo ballen gooien. Het feit dat uh, je de Boe hip is, blijkt wel omdat er zelfs een app voor is. We hebben nu namelijk twee ballen die eigenlijk bijna op precies dezelfde afstand van het kleine witte balletje liggen. En met deze app kan je precies berekenen welke dichterbij ligt, toch? Zeker. Dat ben ik nu aan het doen. Ik heb een foto gemaakt. Moet het balletje. Het is wel, best wel moeilijk dit. Dus ja, ja dan, uh, dan lig jij. Ja. Ja. <laughs> Top, dankzij de app. Lig ik nu? Ja. En dat betekent dat ik de mogelijkheid heb om te winnen dit potje. Maar Dan zie je toch die, die hele mooie brug tussen social media en petank. Uh, het is niet de show de boer is natuurlijk niet, maar petank. Dat, dat, dat daar ligt heel veel, heel veel, ruimte. En die ruimte gaan we nu innemen, want ik heb nog een bal. Ik ook. <lacht> Aha. Ik lig. Ah, daar zie je, ja. Het uh, is is dat. Nou ja. Nee, dat is uh, uh, buiten de baan. Het is gewoon een punt voor de uh, La Bollmeijer. Ik heb gewonnen. Verdomme, ik heb gewonnen. <laughs> het is natuurlijk niet Chudderboel, het is Petank. Een, uh, een spel voor trendy hips is het geworden. Ik heb nog een keer, uh, toen ik een jaartje of zes was... op de camping een Chudderboel toernooi gewonnen. Ja, dat was toen nog... Uh, toen was het ook al hip, ik was vroeg bij... Um, maar ja, wat dan, als je de boel nu al hip is, wat uh, moet je dan eigenlijk nog op je oude dag gaan doen? Lekker ik Op een jacht zitten, ergens. Ja? Dat is een dame Ja, dat doe ik het liefst, ja. Oh, dan zal ik um, misschien ja, wel in Amsterdam in de keizer een heel groot huis hebben met veel uh, leuke mensen. En dan gaan we daar gewoon een beetje um, party doen en dan zal het gewoon gezellig zijn. Hetzelfde wat ik nu doe. Gewoon gelukkig zijn en doorleven en doen waar ik plezier in heb. Op mijn oude dag, ik denk al echt betekenisvol zijn voor andere mensen. En wat, hoe precies dat is, dat weet ik nog niet. Leuk huisje in het buitenland en uh, daar oud worden en doodgaan. Om een oude dag. Oh, ik zou heel graag een kroeg willen beginnen. Ja, gewoon lekker met je eigen muziek, een beetje blues. En al ergens in Frankrijk in een kroeg met mijn, met mijn man dan hopelijk. En mijn kleinkinderen dan allemaal komen. En dat lijkt me heel erg tof. Mijn oude dag. Ja, genieten van het leven natuurlijk. Nog meer genieten. Niks doen. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ja, de ontkloping is een nabij in de competitie. En uh, Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Lieke met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 5 mei 2013, een week die weer achter ons ligt. Een week waar Mokum zich heeft voorbereid op datgene wat er vandaag kan gaan gebeuren. Namelijk dat de AFC Ajax voor de derde keer op rij de landstitel verovert. Een week van Champions League voetbal, de halve finales, waar we op 25 mei een Duits onder onsje zullen krijgen. Een week van Europa League voetbal waar het Portugese Benfica en Chelsea op 15 mei in Amsterdam de finale zullen spelen. Het was de week waar Ajax interesse zou hebben getoond in Adam Maher van AZ en Van Ginkel van Vitesse. De week waar Frank de Boer aangaf nog langer bij Ajax te willen blijven. Het was de week waar Kambuur Leeuwarden terug is in de eredivisie dit na 13 jaar. En Lieke, het was de week waar prinses Beatrix afstand deed van de troon... en is opgevolgd door haar zoon Willem-Alexander als koning... en Maxima Saregeta als koningin. We gaan over tot de orde van de dag. We gaan zeker over tot de orde van de dag, want het is een spannende dag vandaag. En uh, het kan zomaar eens groot feest worden in Amsterdam. Het kan zeker groot feest worden in Amsterdam. Kijk, um, Ajax moet uh, vanmiddag tegen Willem II in de hoofdstad... En met name in die kop is het dus nog vrij spannend. Maar dan heb ik het over die tweede plek. Of Ajax zou vandaag ja, totaal averij moeten oplopen. Het kan liegen, het is voetbal. En ja, niets is zo veranderlijk in het voetbal. Zo niet, ja dan is Frank, uh, en dat mag gezegd worden, geweldig hoor. Op derde, op, uh, ja op de derde, achterin de volgende keer uh, landskampioen van Nederland. En uh, de, de feiten liggen op tafel. En wat er achterheen komt, PSV en Feyenoord, ja, die gaan voor die tweede plek. PSV is qua doelsaldo beter op koers dan Feyenoord. En we moeten Vitesse nog niet vergeten, want Vitesse moet vanmiddag winnen om nog een keer kans te maken op die tweede plek als PSV of Feyenoord vanmiddag aan oploopt. En ja, onderin is Willem II al genetradeerd en en uh, met name Utrecht die het heel goed hebben gedaan, lieken die uh, gaan de play-offs uh, spelen voor uh, het Europese voetbal. Ja, want um, op uh, papier is het eigenlijk inderdaad de, de kans wel heel erg groot dat Ajax uh, kampioen wordt. Ze dus wordt ook al voorbereid op het kampioensfeest en uh, ja. op Twitter zeggen ook heel veel mensen, ach, oh, vandaag wordt Ajax kampioen. Um, maar hoe uh, zou het moeten lopen dat, uh, wil dat niet gebeuren? Nee, kijk, als Ajax vanmiddag verliest, het verschil is, ik dacht met uh, wat er achteraan kwam bij Ajax, vier punten. Kijk, dan kan het nog heel spannend worden de volgende week, want ja, we hebben nog een spelerronde de volgende week. En dat zou zijn uh, Twente, PSV, dat is dus de wedstrijd die, waar, waar ja, men gaat uitkijken de volgende week. Mocht er vandaag iets heel raars gebeuren in de hoofdstad, maar ja, ik denk het niet. Het zou toch van de zotte zijn dat Willem II daar met die punten weggaat. <lacht> het kan, Oli, kunnen nog wel. Toch wel weer leuk zijn zo'n stunt aan het einde van de competitie. En ja. dan kunnen ze nog steeds kampioen worden natuurlijk, hè? Nou, zo'n stunt, dat zou geweldig zijn. Ja. Ik bedoel, we hebben nog meer van dit soort van, van zaken gehad in het voetbal. En elk jaar heb je zoiets. Ik uh, refereer weer aan ja, de... Wat er allemaal gebeurd is een jaar of denk ik zes, zeven geleden... toen op die, die bewuste zondag in april... en daar praat men nog over, hoor. Mm -hmm. Toen iedereen dacht van ja... Uh, toen er drie mensen op de laatste dag ja, nog kampioen konden. Uiteindelijk uh, ging, uh, werd het per se, dacht ik. Maar goed, uh, het zijn allemaal uh, feiten die in het verleden liggen. En uh, ja, er kan vanmiddag ook iets heel raars gebeuren. Maar goed, het worden, het worden ja, hele leuke wedstrijden... heb je vanmiddag met name in die kop. Ja, ik zei het al, Ajax tegen Willem II... Nek gaat naar uh, Eindhoven op bezoek en uh, treft daar PSV. We hebben ADO tegen Feyenoord. We hebben RKC tegen Vitesse. Dat zijn in feite de wedstrijden waar het vanmiddag om gaat. Hè? Ja, half één, dan, uh, dan begint dat allemaal. Ja, je hebt negen wedstrijden op, op rij. Alles begint om half één. Maar goed, uh, we gaan er vanmiddag voor zitten. Het, het wordt een mooie zondag. Het is bevrijdingsdag. Overal feest in het land. En, ja, en dit ook nog, het uh, toetje, het voetbal. Mm. En mooi weer ook nog. Het kan eigenlijk niet op vandaag. Zeker, dat is uh, absoluut zo. Um, ja, en uh, je zei het net al. SC Cambuur, is uh, naar de eredivisie gepromoveerd. Eredivisie gepromoveerd. Nou, dat, dat, dat is net iets waar, waar ik het zo net over had, wat er de afgelopen vrijdag is gebeurd. Uh, Volendam die stond in punten voor, en uh, die kreeg ik dacht we het op bezoek en Cambuur die moest een wedstrijd spelen in Rotterdam tegen Excelsior. En ik zit zo te luisteren naar de radio en ja. Het is voetbal die alles kan gebeuren. Ja. Soms balanceren dingen. Ik zeg het altijd. Ik zeg het weer op, op, rand, op het randje van uh, waanzin en krankzinnigheid. Want niet Volendam gaat naar de Eredivisie. Nee, ze kunnen nog hoor. Maar dan ja, moeten tussen nog wedstrijden spelen. Ik wil het zeggen. Ik sprak iemand van uh, die fan is van Volendam. En die zei ja, maar we spelen nog na competities. Dus het, het kan nog steeds. Het kan nog steeds, maar het hoeft niet. Hè? Nee. En, <laughs> ja, nee, dat, dat, dat, daar kan, dat kan ook het nodige gebeuren. Dat Volendam het nog net niet haalt. Dat, dat zou heel jammer zijn. Maar goed, Cambiolewa is terug. En dit na 13 jaar. En dan, dan tot slot, want je, dat noemde je ook net al... de, de, ja, de Duitse finale in de, de Champions League op 25 mei. En uh, vandaag, of nee, gisteren... toen speelden Borussia Dortmund en Bayern München al uh, tegen elkaar. Ja, die hebben gisteren gespeeld, league, maar door omstandigheden... heb ik het niet kunnen volgen wat het daar uh, uh, geworden is. Het was een soort van, ja, wat zeggen... Een, een, een, een, een, een voorafje ja. wat betreft die grote wedstrijd op Wembley... Ja, het was 1-1 geworden. 1-1 geworden, ja. oké. Okay. En de grote sterren bleven bijna allemaal aan de kant. Dat was duidelijk. Ja. Of, dat, dat ik bedoel, men gaat geen risico's nemen. Nee. Uh, Byron is uh, ja, op straatlengte, staat die voor met, uh, op de ploeg die erachteraan komt... Bayern is, uh, is kampioen uh, en terecht deze finale hoor, want Bayern München steekt er met kop en schouder bovenuit. En als we denken dat Pep Guardiola op de drempel staat om daar binnen te stappen bij de Beierse club, ja, kan hij ze nog beter maken? Ik weet het niet, Lieke. En aan de andere kant, het Spaanse voetbal is totaal geruineerd met betrekking tot de grootmachten. Ja, de... Barcelona en Real, die zijn, ja, die zijn helemaal afgetroefd joh. Barcelona, daar praat men over van renovatie, of weet ik allemaal. En ja, Real is een hele rare ploeg. Goeie spelers, geweldige spelers, maar oh, oh, oh, zo raar. Maar goed, uh, het zij zo. Ja, spannend. Dus uh, in ieder geval 25 mei dan de grote Duitse finale. En morgen misschien wel uh, Ajax kampioen. Of nou ja, misschien grote kans dat ze kampioen. Ja, vandaag later in de hoofdstad kan het feesten. Ja, en ik denk dat het een en ander zal plaatsvinden in Amsterdam-Zuidoost. En ja, laten we allemaal hopen dat het rustig blijft. En dat we niet meer dat gedoe krijgen zoals ja, een poos geleden op het Leidseplein. Want daar moeten geen Ajax-supporters naartoe, heb ik begrepen, van de burgemeester van Amsterdam. Alles moet plaatsvinden in Zuid. Ja, bij de arena. Dus ja, mensen houden het rustig als Ajax-kampioen wordt. Maak er een leuk feestje van. Het is prachtig weer en geniet ervan. En we hebben deze week nog donderdag 9 mei in de Kuip de bekerfinale AZ tegen PSV. Dat komt er ook nog aan. Ja. Nou, daar, horen we dan daar hebben we het dan volgende week over. Is goed Lieke, okay. ik was me er genoeg om weer bij jullie in de uitzending te zijn. De groeten aan de redactie, redactiemaker, een mooie zondag van en tot de volgende week. Dag. snow patrol and cold out in the dark Goedemorgen, het is uh, 5 mei en dat is dus bevrijdingsdag. En uh, nou ja, vanaf uh, Wageningen zijn ze om 12 uur vannacht vertrokken. Bijna 70 teams met allemaal fanatieke hardlopers. En uh, die begonnen aan de fakkel-estafette. Daarin uh, wordt het bevrijdingsvuur over het hele land verspreid. En het team op weg naar Winterswijk is op dit moment bezig. Sophie is daarbij. Sophie, hello. hallo. Hallo, Lekker. Hoe gaat Hoi. het nu? Het gaat. Nu zijn ze... De, de stop is geweest en ze zijn allemaal weer... Ik bezig. Het is heel mistig, maar de zon schijnt wel. Dus het is een prachtig gezicht. Mm -hmm. ik, uh, ik ben op de fiets, dus ik kan alles heel goed meemaken. Ik, uh, ik fietsla naast de lopers. En is, en, uh, ik vond me heel belangrijk met al mijn uh, eten en drinken, dus ik ben eigenlijk onmisbaar. <laughs> en, uh, ik fiets ook naar dus een andere fietser. En die heeft gewoon het beveiligingsvuur bij zich. George, ja. jij fietst al de hele, hele ochtend mee, klopt? Ja, met een kleine pauze uh, vind ik uh, het grootste gedeelte mee. En uh, wat vind je het mooiste moment tot nu toe van de hele tocht? Het vertrek uit Wageningen was echt super. Wat was daar zo bijzonder aan? Alle mensen die langs de kant staan te juichen voor je, voor de hele club. En uh, voor de, uh, ja, ze zijn heel fanatiek en, heel, uh, en je begint gewoon. En dat is het mooiste. En uh, waarom vind jij het belangrijk om mee te doen aan deze, aan deze estafette op 5 mei? Het um, is belangrijk om, uh, om het gevoel van uh, vrijheid uh, uh, hoog te houden. Het is niet uh, vanzelfsprekend dat je in een vrij land woont. En het is, uh, yeah, ik vind dat het uh, belangrijk is. En ook voor je, voor je kinderen en, en voor de mensen daarna moeten we dat overdragen. Je hebt een speciale binding met Wintersijk, dat je daar naartoe rent? Ja, daar woon ik. Ja, dat is wel zo makkelijk. En wat, wat, en wat hoop je in de Winterswijk aan te treffen als jullie deze hele tocht hebben afgelegd? Uh, ja, hetzelfde, hetzelfde enthousiasme uh, aan het publiek uh, als waar we zijn mee, mee zijn vertrokken. Dat, uh, dat lijkt me heel erg gaaf. Mensen die je opwachten om wat je, wat je gepasseerd hebt met die hele club. Dat is mooi. Hoe laat komen ze aan, Sophie? Hoe laat hopen jullie aan te komen in de Winterswijk? Jullie zijn iets uitgelopen ja. hoor, ik ben een beetje rondgereden en uh, ik, uh, ik zag jullie maar niet. Hoe laat denken jullie dat jullie op bestemming zijn? Uh, ik denk rond een uur of uh, elf, maar uh, daarna gaan we heel even een kleine lunch houden en dan om, uh, om één uur is officieel uh, de, de vlam overdragen aan de burgemeester. Nou, dan moet je nog wel eventjes. Ja. Dan ben je nog wel eventjes zoet en nog eventjes aan het fietsen. Ze zijn, zijn wel ook... van, het, van het stoppen, hè, Sofie? Sorry? Dat ze wel vaak stoppen. Hé, hey, ik spreek je alles zo meteen ja. nog even... en dan uh, ben ik benieuwd hoe, uh, hoe het er dan voor staat... en uh, ja, nou, of het nog steeds zo'n mooi uitzicht dus ja. is. Yes? Ik moet nog even smeten tot straks. Oké, okay, zet hem op. Daag! Nou, het is dus uh, 5 mei. En uh, wat is 5 mei nou weer zonder bevrijdingsfestivals? Miss Montreal, Dio en Chef Special zijn allemaal ambassadeur van de vrijheid. En allemaal vliegen ze per Cougar helikopter door Nederland om verschillende optredens aan te doen. Daan is op bezoek bij de mannen van Chef Special om te kijken of ze eigenlijk wel klaar zijn voor dit evenement. De band Chef Special die oefent in Hoofddorp. Hier in de oefenruimte in Hoofddorp. Achter deze deur staat uh, Chef Special te spelen. Ik ben benieuwd of ik ze, of ik ze even kan storen. We zijn uh, druk aan het, uh, aan het oefenen. Ik sta hier naast uh, Joshua de Zanger. Kan ik even storen? Ja, natuurlijk. Ambassadeur Bevrijdingsfestival 2013. Ga je dat wel aankunnen? Uh, ja, natuurlijk gaan we dat aankunnen. Het wordt, uh, het wordt heavy, dus er worden wel wat, uh, ja, je moet daar wel mee bezig zijn. Dus je moet wat voorbereidingen treffen. We hebben gisteren bijvoorbeeld een showtje gedaan in Bibelo. En dan, uh, na dat showtje hou ik gewoon mijn mond Eigenlijk de rest van de avond. Ik moet mijn stem wel sparen. Je doet er vijf. Het zijn vier keer een half uur en uh, de laatste keer is drie kwartier. Dus het is, het is meer dan normaal. Maar uh, ik denk dat we... Ja, we hebben voor het hete vuur gestaan en... Uh, dit gaan we ook wel zeker, we gaan het gewoon nailen, denk ik. Nou, dan ga ik even naar, uh, naar de gitarist. Als ik het goed heb, was dat uh, Guido. Klopt. Hoi. Ja, na Pia Douwers, Marco Borsato, lange Frans en baas B... komt nu ook een chef special. Ja, heel gaaf. Dat is toch wel een hoogtepunt van een Nederlandse artiest... bevrijdingsambassadeur zijn? Ja, zeker. Het is, uh, ja, zeker als je ziet wat je zegt... het, het rijtje Nederlandse artiesten wat het heeft gedaan... In het verleden, dat is, ja, het zijn niet de minsten. En het is heel gaaf voor ons om daar zeg maar, in dat rijtje te mogen staan. En uh, onze bijdrage te leveren aan het vieren van, van, ja, van de bevrijdingsdag. Nou, ga gerust door met spelen. Nou, de, de grote BNN Radio 1 vrijheidsquiz met, uh, met Chef Special. Hoeveel weken is Nederland vrij? Oh, Ik zal een, een hint geven, we zijn 68 jaar nu vrij. Okay. Dus zondag zijn we acht, is het 68 jaar geleden oh, dat, we, uh, dat we bevrijd zijn. 68. Uh, ja, uh, uh, Guido is hard aan denken. 3548. Ja, ja, ja, nee, ja. Hij heeft het goed. 300, het is 3548. Als je kijkt naar de gemeente, welke is het allerkleinste qua oppervlakte? De gemeente? Qua oppervlakte? Nee, ook niet. Het zou dan Wageningen zijn dan? Ook niet. Haarlem? Noord-Holland? Ja, Haarlem. Het is Haarlem. Haarlem. Het scheelt een paar kilometer in oppervlakte met Wageningen. Oh, wow. Maar Haarlem uh, is het kleinst. Nu gaan we iets, iets totaal nieuws doen in de Nederlandse radiowereld. We gaan een kleurenspel doen op de radio. Ik ga de vlaggen van de gemeentes laten zien. Die omschrijf je en dan moeten hun het raden. We hebben hier te maken met uh, twee vlakken. Uh, het bovenste vlak is wit. Het onderste vlak is blauw. En de, de, de, de, zeg maar de grens daarvan bevindt zich ongeveer op het midden van de vlag. Ja, het is of Roermond of Den Bosch, <laughs> Maar ik denk Den Bosch. Nou, het is fout. Het is uh, Roermond. Ah. Um, nou, vijf steden op één dag. Dat gaan jullie allemaal wel trekken, denk ik. Zeker weten. Gaan we, gaan we, gaan we helemaal redden. Nou, repeteer nog een uurtje en uh, succes dan. Thanks, dude. Tot later.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 Of these loving arms are trapped baby and have a little faith in me and have a little faith in Yeah!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 In Start. Lieke veld. Het is 5 mei. Wat is er trending op dit moment? Dat is uh, 4 mei en dode herdenking. Dat is uh, allebei trending, valt natuurlijk onder één kopje. En er wordt vooral veel getwitterd over de toespraak van oud-generaal van UM. Want uh, deze zin uit zijn toespraak die viel iedereen positief op. Wie dient, denkt niet alleen aan ik. Wie dient, denkt niet alleen aan zij. Wie dient. Denkt ook in wij. Daar begint de overwinning op het onrecht. Want vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid... een betere wereld, die maak je samen. Ja, veel lof dus op Twitter over deze zin uit de toespraak van uh, Um. En uh, Giro is ook trending, want uh, de allereerste etappe die zit er weer op. De Brit Mark Cavendish, die finishte als eerste in Naples. Dat gebeurde ook gisteren. Marks nickname, dat is gewoon Kev. Maar er zijn een paar wielrenners in de geschiedenis met prachtige bijnamen... zoals Eddie Merckx, die de Carnibaal werd genoemd. Mario Cipollini, die heette ook wel Mooie Mario. En uh, een andere Italiaanse oud-wielrenner, Rodolfo Massi... die had een wat minder leuke bijnaam, de Apotheker. Op Twitter heb ik net de dertien mooiste bijnamen voor wielrenners ooit gezet. Dat kun je vinden met Hekje Radio 1 of Hekje Start. En ook Ajax is trending, want vandaag wordt Ajax kampioen. Tenminste, volgens veel mensen op Twitter vandaag om half één... dan spelen ze thuis tegen Willem 2. dus we zullen het ongeveer 90 minuten daarna weten. En vandaag, precies op, in 1921, toen werd het uh, parfum Chanel No. 5 gelanceerd... Het geurtje van het prominente modehuis is tot op de dag van vandaag... een van de allerbest verkochte parfums ter wereld. En in 1865 wordt de allereerste treinroof gepleegd. Dit gebeurde in het Amerikaanse dorpje North Bend in Ohio. En Thomas Stahls die verrichtte vandaag, precies 50 jaar geleden... de allereerste levertransplantatie ooit. Het medium Jomanda viert vandaag haar verjaardag. Dat doet ze met of zonder leden van het hiernaamal. Ze is 65 jaar geworden... En superster Adele die blaast vandaag 25 kaarsjes uit. En uh, nog net ietsje jonger is de lover van Rihanna, Chris Brown... wordt ook een jaartje ouder. De rapper wordt namelijk 24. Gefeliciteerd allemaal. En dan het weer voor vandaag. Ja, het wordt echt prachtig weer op Bevrijdingsdag. Dus dat ziet er heel mooi uit voor alle bevrijdingsfestivals... en andere openluchtconcerten. Overdag is het namelijk zonnig en droog met enkele stapelwolken. In de kustprovincies kan eerst nog laaghangende bewolking aanwezig zijn... maar deze lost snel op... En de middagtemperatuur ligt tussen de 17 en 21 graden. Dat is gewoon zomerse temperaturen. En ik kijk ook even op de buienradar... en er is uh, geen enkel buitje op dit moment in Nederland, België of Duitsland te vinden. Dus uh, dat ziet er heel erg goed uit. Het is tijd voor de beste tv-tips en, en downloadtips van deze week met Bart Harleman. Kijk, cijfer, bingo. Bart, goedemorgen. Goedemorgen Lieke. Nou, vertel, wat is het eerste programma waar we naar gaan kijken? Dat is het programma Ik Kan Het Niet Alleen. RTL 4 is een nieuw programma uit de koker van Peter van der Forst. Die je natuurlijk wel kent als de, de koningshuisdeskundige van RTL Boulevard. Maar ook die jongen van uh, nou ja, van de Forst Ziet Sterren. En hij heeft natuurlijk ook het uh, programma Pesten uh, toen bedacht. En uh, in Ik Kan Het Niet Alleen gaat hij uh, mensen helpen die een probleem hebben ergens mee. Uh, maar de manier waarop hij dat aanpakt, dus het is weer van die hulptelevisie. Net zoals van John Williams Maar hij pakte dan toch even anders aan namelijk 35... Gewone Nederlanders die gaan dan dus diegene die het probleem heeft een paar dagen lang volgen en observeren. En die gaan dan na die paar dagen komen ze dan met een soort uh, gemeenschappelijk advies aan, diegene, aan degene met het probleem. En hoe, hoe gaan ze hem volgen dan? Ja, dat zit ik ook vragen Want het gaat dus om 35, 35 mensen. En die gaan hem dan blijkbaar dan, ja, in het dagelijks leven volgen. Ik weet, ik, ik, ik weet waar de eerste aflevering over gaat. Dat is namelijk een man wiens uh, dochter een paar jaar geleden uh, vermoord is. Ja. En hij wil eigenlijk heel graag een gesprek aangaan met de dader. Maar zijn familie ziet dat niet zo zitten. Dus nou schakelt hij eigenlijk dan die 35 mensen in. Uh, om dan ja, eigenlijk tot een soort oordeel te komen van of hij nou wel of niet met die dader moet gaan praten. Dus die mensen gaan dan eigenlijk helemaal kijken van ja hoe reageert de familie, wat zijn, wat zijn een beetje de spanningen in de familie. Uh, uh, ze gaan met hem praten van wat hij ervan vindt en dan komen ze uiteindelijk, komen ze met die 35 man, komen ze dan tot een soort uh, uh, advies. Dat ze dan zeggen, nou ga, ga vooral met die jongen praten of doe het vooral niet, want het levert meer problemen op dan het, uh, dan het uh, oplost, zeg maar. Ja. Uh, en hoe ze hem dag gaan volgen. Ja, ik, of iemand al 35 mensen de hele dag achter zich aan heeft lopen, <laughs> lijkt me iets wat ingrijpend. Ik maar denk vier camera's zoiets. Dat zou wel eens kunnen. Maar ik denk, dat ze willen wel natuurlijk zien hoe hij, hoe hij leeft en, en, en, en, en waar hij werkt en dat soort dingen en zo. Dus ze moeten hem wel een beetje leren kennen natuurlijk. Dus het is een beetje, zeg het de Amerikaanse uh, juryrechtspraak, maar dan in een ja, Nederlands ja. televisieprogramma. Ja, ja, grappig zeg. En wanneer is dat? Dat is komende dinsdag om half negen op RTL 4. Okay. En uh, de volgende, wat is de tweede kijktip? Dat is de invasie. Uh, dat klinkt heel eng, maar dat is, dat is niet zo. Dat is namelijk een programma van de Tros. <laughs> en je weet dat de Tros heeft uh, sinds Ali B op volle toeren de, de rappers ontdekt in Nederland. Ja, ja. En uh, wat zij nu gaan doen is met de invasie gaan zij, gaat uh, Brownie Dutch. Dat is die, die zanger die je ook wel kent van uh, Ali B op volle toeren. Dus is die jongen die met die zonnebril die er altijd bij is. Altijd strak in pak die dan altijd de bekende melodietjes meezing. Die uh, zit ook in de reclame. Toch? Die zit ook in de reclame, ja, ja. daar heb je helemaal gelijk in. Ja. En, maar die krijgt dus nu zijn eigen programma. En die gaat ook weer met nou ja, rappers als, uh, als uh, uh, Kleine Viesrik. En uh, nou ja, noem nog maar een paar Nederlandse rappers. Gaat hij op zoek naar besloten Nederlandse gemeenschappen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, Staphorst. Hè? Mm -hmm. Ik neem even een voorbeeld. En dan gaan ze eigenlijk kijken hoe zo'n gemeenschap eigenlijk reageert op... Uh, op ...op die rappers. En dan gaan ze ook proberen om in die gemeenschap muziek te maken. Dus zij komen daar aan, ze gaan daar uh, gewoon mensen aanspreken... ...en dan willen ze weten hoe er op hun gereageerd wordt... ...en dan willen ze met hun samen ook nog muziek maken. Ja, ja. ze gaan eigenlijk een beetje kijken of ze nou ja, uh, uh, van het buitenaf... ...eigenlijk zo'n besloten gemeenschap binnen kunnen komen. Vandaar ook de naam De Invasie. ja. Ja. Ja. Dus het lijkt mij een heel interessant programma. Ja. En ik ben ook heel benieuwd, want uh, normaal gesproken heeft Brownie Dutch natuurlijk Ali B na zich, die dan de boel een beetje aan elkaar praat. En nou moet uh, Brownie het zelf doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij uh, zijn eerste solo-presentatieplus solo uh, ervan afbrengt. En, um, en hij neemt ook nog andere mensen mee, hè? Hij neemt, elke week neemt dus een andere rapper mee naar een, uh, naar een andere uh, gesloten gemeenschap. Oké. Okay. Nou, en wie, weet je al wie er de eerste keer meegaat? Uh, ik dacht dat het een vieserik was. Wat? Die dus meegaat naar Staphorst. Dat wie meegaat? Want hij viel even weg. Kleine vieserik. Een kleine vieserik gaat dan mee naar Staphorst. <laughs> nou zeg, ik ben heel benieuwd hoe ze daarop reageren inderdaad. Ja, dat ik wel. En wanneer uh, kunnen we dat zien? Dat kunnen we komende woensdag zien uh, op Nederland 3 om kwart over 9. En uh, ja dan heb je ook nog een download tip voor me. Dat heb ik zeker. Dat is uh, Orphan Black. En dat, uh, dat is een uh, science fiction-achtige serie. Het uh, gaat over een, een meisje dat uh, ziet hoe een ander meisje zelfmoord pleegt. En het uh, blijkt dat het meisje dat zelfmoord heeft gepleegd... heel erg lijkt op nou ja, dat meisje wat, uh, wat die zelfmoord zag. Dat meisje is zelf ook een, een, een zwerfster, heeft geen eigen huis. Uh, en zij neemt eigenlijk dan het leven over van het meisje dat zelfmoord gepleegd heeft. Maar dan komt ze erachter dat... En het niet toeval is dat die meisjes dat zij op elkaar leken. Want zij blijken dan uh, klonen van elkaar te zijn. En er blijken nog meer klonen te zijn. Het verhaal wordt allemaal alsmaar nog ingewikkelder. Mm. Maar het is heel spannend. Het is een, een, een serie die uh, bedacht is door de Amerikaanse tak van de BBC. Nou, dat is dat er een uh, goede uh, kwaliteitszegel op zich, uh, zeg maar. Mm. En uh, de serie is nog maar ik geloof, een, een aflevering of zes in het eerste seizoen bezig. Maar er is nu al bekend dat het tweede seizoen komt. Oké, okay, maar heb jij hem al gezien? Ik heb hem nog niet gezien, maar hij staat klaar. En ik ga morgen kijken. Kun je nog één keer de titel zeggen van de downloadtip? Ja. Orphan Black. Orphan Black. Een spannende science-fiction-serie, uh, zo klinkt het. Ja. Oké, okay, dus ik, ik ben, ben heel met benieuwd. Het is altijd goed. Het altijd goed. <laughs> nou, ik ben benieuwd. Uh, Bart, dank je wel voor je tips. En ik spreek je volgende week weer. Ik zeg tot volgende week. En while you're out looking for sugar op Radio 1 bij start. Misschien is het al heel lang je droombaan om apenverzorger te zijn in de aaphul. Chris van B&A University die houdt in ieder geval van aapjes kijken. En hij wil ook graag een keer zelf aan de slag in de Aaphul. Mag ik mijn vinger bij dat uh, rek houden? Nou, of niet? Uh, dat, soort, dat doen we nooit eigenlijk. Okay. Omdat, uh, ja, het is toch een beetje vreemd vind dat je wat door de tralies steekt. En dat kan ook eten zijn. Oké, okay, nou, dan ga ik dat ook niet doen. En uh, uh, wat gaan we nu doen? We staan nu in een in binnenruimte waar hier achter nog het eten wordt gemaakt. Voor de ja, maakjes. We gaan als goedemorgen, goedemorgen zijn. Kijken ja? of, wij, uh, of iedereen uh, goed wakker en alertjes? Oké, okay, dit zijn de ringstaartmakies, zie ik daar. Kijk, ze zitten verplicht binnen. Dus er kan geen één weg zijn. Nee. Dus ik kijk gewoon in het verblijf. Nu of, uh, weet je, of er geen dode dieren liggen, of er geen dieren lagen op de grond zitten... of er geen bloed ligt. 9 van 10 keer als je de deur open doet... dan als dierenopzorger weet je incentive vaak al dat er ergens wat loos is. Omdat het dan een andere atmosfeer is gewoon. Wat gaan we nu doen, Jacqueline? We gaan even voeren. Wat eten ze? Heel saai ontbijt. Alleen maar witlof. Alleen maar witlof. Maar je zou verbazen hoe lekker ze het vinden. Oké, okay, ja, ze kijken heel gretig. Schuim komt en, en dan gaan ze. Oh, je haalt nog wat witlof eruit. Ja, dit heeft een tweede bakje, zodat ze geen strijd hebben met elkaar. Oh ja, oh, kijk eens ze grulzig uh, eten. Ze staan nu in het hok met de ringstaartmakies. En uh, ze kijken me allemaal uh, nou, vrij ernstig aan, toch wel? Nieuwsgierig vooral, denk ik. Ja, ze hebben vooral zin in hun eten hoor. Ja. ze zijn niet snel om het indruk. Oh, niet eens. Oh jammer. Ik dacht dat uh, ze, ze vinden mij helemaal te gek. Bij de bezoekers buiten, dus ze zijn mensen gewend. Ja, dus. nou, dat is waar. De maakjes zijn allemaal uit de hokken nu en uh, ja, er ligt overal poep, want ja, dat uh, moet toch ook gebeuren. En uh, nu wordt alles schoongemaakt met een, uh, met een waterspuit. Ik dacht leuk, een dagje naar de apenhul kijken hoe het met de aapjes gaat. En uh, ja, die moet ik toch ook zelf uh, gaan schoonmaken, moet ik zelfs de poep scheppen. Jacqueline, moet ik echt de poep doen? In uh, de vuilnisbak. Oh man, nou. Gaan we. <laughs> gaan we maar. Oh. Ik, ben blij, ik ben blij dat ze vegetariërs zijn. Dat is nog niet een beetje poep. Oh, het zit aan mijn handen. <laughs> Jacqueline zit aan mijn handen. Op de een of andere manier valt het me toch op dat ik nu wel de hele tijd met de poep aan het sjouwen ben, of niet? Ja, ik dacht, dat vond ik wel een leuk taakje voor jou. <laughs> ja, dat, dat zal wel weer. <laughs> nou goed, waar moet het heen, de poep? Naar de groene container. De groene container, oh, oh Nou, gaan we naar buiten... Oké, nog een pauw in de weg. Weg. Ah, oh, kan ik weer de poep oprijmen? Nou ja, ik wilde graag een Apel. Ik kan ik beter mijn handen uit de mouwen steken. Hoppa, het zee. Zo. Waar gaan we eigenlijk nu naartoe? We zijn weer buiten. We, ze gaan even, uh, we lopen even door het gebied, want we hebben de ringzaakmakers en de rookbuiken natuurlijk naar buiten gedaan. Ja. Maar we zijn nog niet wezen kijken wat ze daar allemaal aan het Dat doen zijn. Uitspoken zijn. zijn. Dus uh, het is bijna koffietijd en dan lopen we even lekker door het gebied. Gaan we kijken waar ze zijn, of ze het allemaal naar de zin Hier hebben. Hier zit er eentje op een hele grote boomstron. Ja. Je ziet ook dat ze daar heel erg aan het spelen zijn. Hè? Ja. Alle jonge katta's, de roodbuikmakies, die zitten verderop. Dus één een, een groot spring en uh, gezellig feest. Leuk, je ziet ook wel dat ze elkaar opzoeken. Hè? Ja, deze dan even alleen, maar daar verderop in de bomen inderdaad, hangen ze ja, met z'n vijf. Ze maken hele leuke geluidjes, maken. Ja, ja. Ze praten echt met elkaar. Maar ook die jonge ringstaartmakies, die, die, die hoor je alleen als je heel dichtbij bent. Want het zijn net kittens. Nou Jacqueline, uh, ik heb uh, de hele ochtend met je meegelopen. Hokken schoongemaakt, aapjes geteld. Ze waren compleet, hè? Ze waren allemaal. We hebben oh, buiten gekeken, allemaal gezond. En uh, nou, ik denk dat ze het goed hebben, vooral. Ja, daar doen we ons uiterste best voor. Elke dag weer. Start Lieke Veld. Op 30 april vlogen er 10 F-16's over ons land. Misschien wel uh, het hoogtepunt van de Koningsvaart, vond ik in ieder geval wel. En het zag er echt heel spectaculair uit. Team van die F-16's in een superstrakke formatie met gekleurde rook. Die ...dwars over Amsterdam heen raasde. En voorop in informatie vloog piloot Gert Barend. Hij zorgde ervoor dat alles op rolletjes verliep in de lucht. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen. Zoals je hoort ben ik zwaar onder de indruk. Um, hoe vond jij het zelf om tijdens de koningsvaart in de voorste F-16 te vliegen? Ik vond, het, uh, ik vond het een eer. Ik vond het mooi om te doen. En achteraf uh, ben ik ook blij dat het allemaal goed is gegaan. En van tevoren uh, ja, vond ik het spannend om uit te voeren. Want er kan nog wat uh, hier en daar wat fout gaan, natuurlijk. Wat, zoals wat? Nou, dat wij bijvoorbeeld uh, niet exact op tijd overkomen, omdat het programma op de grond iets is uitgelopen, uh, maar dat is achteraf uh, is het toch allemaal goed gekomen. Ja, want dat vroeg ik we nog af. Had hij uh, spontane stop bij uh, Armin van Buren? Had dat nog gevolgen voor jullie? Ja, dat had gevolgen. Wij hoorden uh, ruim op tijd trouwens, hoorden wij dat, dat er iets gebeurde waardoor we vier minuten later moesten komen. Ik wist op dat moment niet wat. Dat maakt het niet uit, want we hadden ruim. Uh, met dat rekening gehouden. We waren klaar voor om vroeger of later over te komen, als we het maar op tijd hadden gehoord. En dat is gebeurd dus. Oké, okay, dus jullie moesten gewoon een paar minuten langer wachten voordat jullie opstegen? Nee, nee, want we waren, we waren al best wel een tijdje in de lucht. Wij waren al twintig minuten aan het wachten in de buurt van Tessel, noordwest van Texel. Ja? Want mocht het nu allemaal een kwartier eerder moeten gebeuren, waren we er ook klaar voor geweest. Of drie minuten later, of dertig seconden eerder, dat maakt toch niet uit. Ja, daar wilden we gewoon klaar voor zijn. En uh, uiteindelijk is dat ook gebeurd en zijn we vier minuten later overgekomen. Oh, Oké, okay. dus jullie hingen al in de lucht boven ja. Tessel ongeveer? Ja, we zijn om kwart over acht zijn we opgestegen. En toen hebben we, nou ja, twintig minuten ge ge gewacht bij Tessel met z'n allen. En toen zijn we om tien voor negen vertrokken, vanaf uh, in de buurt van Texel naar het zuiden langs de kust. Om uiteindelijk op te lijnen met het ei. En um, ik begreep dat er tussen de vliegtuigen, of tussen de vliegtuigen... tussen de F-16's um, ongeveer drie meter ruimte zat, klopt dat? Ja, dat klopt. En hoe zorgen jullie ervoor dat jullie niet tegen elkaar aanbotsen? Het lijkt misschien een hele... Maar ja, ik begrijp je vraag heel maar... ja, goed, het, het, het, het ziet er eng uit dan het is, uh, misschien voor een buitenstaander. Het, het is helemaal niet zo eng, wij, wij hebben gewoon referentiepunten, die leggen we elkaar uit. Nou, stop de voorkant van de vleugel op de cockpit om het zo maar te zeggen, en als iedereen dat doet, dan vlieg je allemaal ongeveer op dezelfde afstand van elkaar in dezelfde positie, begrijp je. Mm -hmm. Dus als, het, het, het ziet er eng uit dan het is, en, uh, ja, ik heb het al vaker vergeleken met het rijden op de snelweg. Dat kan iedereen. En dan hou je ook afstand met je voorganger of degene die naast je rijdt. Het is alleen een extra dimensie erbij in, in de hoogte. En, en een... iets, iets meer snelheid. Ja, maar dat, ten opzichte van elkaar <laughs> bewegen we niet. Dus dat maakt weinig uit. Dit kan je hard of zacht en dat maakt niet zo heel veel uit. Ja, oké. Okay. Ja. Ik begrijp het. En um, die gekleurde rook die uit jullie uitlaat kwam. Ik geloof uh, dat het de kleuren van Nederland waren: rood-wit-blauw en oranje. Nee, rood is blauw alleen. oké. Okay. Ja, want we hadden drie F sessies Eentje met rood, eentje met wit, eentje met blauw. En het was zo lastig te zien, omdat het de zon al onder was. Mm -hmm. Maar uh, het was natuurlijk te vlag als je van uh, naar boven keek. Mm -hmm. Maar het kwam uit een oranje F sessie Misschien uh, kom je daar aan de kleur oranje. Ah. Ach, onder andere. <laughs> maar hoe werkt dat precies? Ik heb dat nog nooit eerder gezien, namelijk. Nou, precies moet ik je schuldig blijven. Maar het is gewoon rook waar een, een kleurtje aan wordt toegevoegd. En het, uh, ja, dat komt uit de speciale... Een uh, rookpot die onder aan de vleugel hangt, die we normaal gesproken natuurlijk nooit bij ons hebben, mm -hmm. maar die we hebben vanwege het feit dat de luchtmacht ook demonstratievluchten doet met de 16. En uh, daar die, die pot zijn gebruikt. En geeft het ook af, want je zou eigenlijk denken dat jullie zo'n hele streep achterlaten, zeg ja, maar waar dat, jullie. Nee, nee, het geeft niet af. Het is ook gewoon uh, natuurlijk afbreekbaar en uh, nou ja. Daar zou je niks van moeten merken op de grond. Oké. Okay. <laughs> en um, kon je zelf vanuit de lucht nog een glimp opvangen van de koning en de koningin? Een, een hele kleine glimp. Ik wist waar ze stonden. En, uh, maar mijn, mijn prioriteit was het netjes te laten uitzien dat ik op de, exact op de seconde over zou komen. En zo rustig mogelijk te vliegen voor de jongens die naast mij vliegen. Want als ik een kleine. Ja, bewegingen uitvoeren dan, dan, dan gaat het als een harmonica door die formatie heen. als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. En dat zou vervelend zijn. Dus ik wilde zo rustig en zo netjes mogelijk vliegen. En, maar ik heb toch wel even naar buiten gekeken, ja. F-16-piloot Gert Barend, bedankt. Ja, hartstikke graag gedaan. Oftewel Andy Burrows en hij is uh, helemaal solo met Because I Know That I Can. Het is uh, vandaag 5 mei, het is bevrijdingsdag. En vanaf Wageningen zijn uh, vannacht om een uurtje of 12 bijna 70 teams met fanatieke hardlopers begonnen aan de fakkel Estefette. Daarin wordt uh, het bevrijdingsvuur over het hele land verspreid. En het team op weg naar Winterswijk is nu bezig. En Sophie van B&A University, die is daarbij. Sophie, Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jullie al veel opgeschoten? Nou, ik ben inmiddels 7,5 kilometer mee gefiekt. Dus uh, we zijn nu wel weer een stukje verder op weg. En uh, naast mij loopt de enige vrouw ook in deze shit. En dat maakt liefde zijn 17 jaar. Dus dat vind ik wel heel erg stoer. Yeah. Maar, ja. Maar lief vond jij bijzonder dat jij de enige vrouw bent die hier meeloopt? Nou, op zich wel. Gezellig tot mijn uh, vrienden. Maar uh, toch mis je soms wel een vrouw in de buurt. Maar gelukkig uh, doe jij niet onder, want je loopt net zo hard. En verwacht jij nog iets bij de aankomst? Dus want we willen toch wel een beetje vooruitblikken op deze uh, bijzondere dag. Ja, ik hoop eigenlijk dat mijn vrienden en uh, mijn familie er staat. Want nou, ik denk op zich dat ze niet komen. Je denkt dat ze niet komen? Waarom niet? Nou, omdat ze, zeggen nog wel ja, mijn uh, broers die spatten ook en daar zijn ze ook mee bezig. En uh, ja, nou dan komen ze niet meer. Maar misschien mag je wel het vuur overhandigen aan de burgemeester. Kijk je daar naar uit. Vind je dat bijzonder? Het is op zich wel speciaal, want daar loop je wel voor natuurlijk. Want je loopt met het vuur om de vrijheid door te geven. Dus dat is wel wat je hoopt. Ja, dus naast de sportieve activiteit is het ook echt heel symbolisch. Dus een, ja, heel veel succes, want we moeten nog eventjes. Ik denk dat jullie elf weer aankomen. Dus heel veel succes en uh, een fijne dag. Zet hem op, maar lief zet hem op en zet hem op Sophie, want jij gaat ook mee toch? Ik ga helemaal mee. Ja, ga je mee tot de finish? Ik weet het nog niet. Ja, dus, ik hoop het uh, Misschien. Ik okay. ga het kijken. Ik ben zit op de fiets, dus, uh... Oké. Okay. Nou, goed bezig hoor. Dank je wel, Sophie. Bij de, de fakkel fakkelestafette. Nou, om, uh, vanmiddag komen ze dus aan. En uh, vandaag in start hoorde je onder andere Jamil, hij is zes jaar geleden gevlucht uit Irak. En vandaag viert ook hij zijn vrijheid in Nederland. Vandaag ga ik met een paar vrienden naar het Rome uh, monument mm -hmm. En uh, daar gaan we ja, het vieren, <laughs> laten we zo zeggen. En dat wordt wel uh, leuk, denk ik. En... Uh, uh, Chef Special gaat vandaag als ambassadeur van de vrijheid per helikopter het land in. Om op vijf verschillende bevrijdingsfestivals op te treden. Maar ja, wat is nou eigenlijk de kleinste stad waar ze vandaag komen? Dat vroeg Daan aan ze. Nee, ook niet. Het zal dan Wageningen zijn dan. Ook niet. Haarlem. noord -Holland? Ja, Haarlem. Ah, Haarlem. Het is Haarlem. Het scheelt een paar kilometer in oppervlakte met Wageningen. Maar Haarlem uh, is het kleinst. Nou, dat had ik niet gedacht. Ik dacht dat ook dat het Wageningen zou zijn. Maar het is dus Haarlem, wat uh, toch wel weer een van de grootste bevrijdingsfestivals is. Dat is dan wel weer opvallend. En Vincent Bijlo die leerde ons dat je niet moet gaan schreeuwen als je vogels gaat spotten. Gaan we daar lopen en praten natuurlijk. Want we mogen niet, uh, we mo het kan natuurlijk niet zo zijn dat je uh, zo'n nachtzwaluw hoort. En dan roept, uh, Hey, een nachtzwaluw! <lacht> dat kan natuurlijk niet. Ja, vandaag, of nee, morgen dan kan je vanaf uh, 9 uur s avonds met Vincent Bijlo... vogels gaan uh, ja, zien met je oren eigenlijk. Dus dat uh, is in het kader van de, de Vogelweek. En zo meteen, dit is de zondag met Manuel Venderbos. Hij praat met Remco Rijding over het achterhalen van de persoonsgegevens... van gesneuvelde Russen. Dus dat zo meteen. Dit was Start voor uh, 5 mei, zondagochtend. Ik wens je een hele fijne bevrijdingsdag met mooi weer. En tot volgende week. I'm not the one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 Dit is Radio 1.